de laatste de weg. Maar blijf nog even lekker luisteren... naar dit programma... van De Zondermorgen. Geheel tegen mijn gewoonte in... begin ik dit keer... Dit keer vokaal. Dat wel met de Amerikaanse jazz en pianiste Karen Ellison in een song van Bernard Eichner. Alles moet anders. Everything must change.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 He is getting closer.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 even nog een beetje in de melancholische mood met een jazz standard uit 1932 van George Bestman. I'm getting sentimental over you. Gezongen door de in 1937 geboren Amerikaanse zangeres Carol Sloan, die al vanaf haar 14e jaar professioneel zangeres was. I'm getting sentimental over you. I was just another who laughed at me. It was not for me. Then you made your entrance, and right at a glance, I knew this was meant. I Hear A Rhapsody is nog altijd een standaard in de jazz. En is ook dan ook door veren gespeeld. En dit was een pittige opname. Eindelijk is het een keer een pittige opname. Moet ik jullie al denken. Van de jazzmessieurs van Art Blakey anno 1961. Met onder andere Freddie Hubbard op trompet. Wayne Shorter op de noor. En Koertveller op de trombone. En natuurlijk kon Art Blakey niet nalaten nadrukkelijk aanwezig te zijn.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 Skies were dark, came Noah's ark, amen. When Lion's roar came, Daniel's Lord, amen. Lord, help those who pray, and on judgment day, if you believe, ye shall receive.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 Oh, hold up your hands and say There's gonna be a great day Ooh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 Zeker Tony Bennett en Dan Kroll. All right. oké, okay. You win. Tot zo.